De politie had een groot deel van de oude binnenstad afgezet. Zo'n twintig mensen raakten bij het protest gewond. Honderden Roma maken zich in Nederland schuldig... aan misdrijven als diefstal, zakkenrollen en oplichting. Dat zei politiechef Heijsman van Oost-Nederland... gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur. Bij de criminaliteit zetten de Roma op grote schaal jonge kinderen in. Gemeenten en politie maken zich daar grote zorgen over. Uit vertrouwelijk politieonderzoek blijkt dat in verschillende steden... het overgrote deel van Roma-jongeren wel eens is opgepakt, meldt Nieuwzuur. Reddingswerkers in Canada hebben nog niet alle lichamen kunnen bergen... van de slachtoffers van de brand donderdag in een bejaardenhuis. Hun werk wordt ernstig bemoeilijkt door de kou. Het is er min 20 en al het bluswater is bevroren. Daardoor ligt er een dikke laag ijs over de resten van het pand en over de lichamen. Met stoom wordt het ijs ontdooid. Acht lichamen zijn geborgen en worden nog 30 mensen vermist.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 Niets blijft bij het oude bij de Rabobank. bij zijn vertrek, zei bestuursvoorzitter Piet Moerland. Ik hecht eraan te benadrukken dat het gebeurde niet mag afstralen... op onze ruim 60.000 medewerkers in binnen- en buitenland. Nou, dat is niet helemaal gelukt om die medewerkers buitenschot te laten. Het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Goedemorgen, het is zelfs een massa-ontslag geworden bij de Rabobank. De bank verwacht nog eens 1000 tot 2000 banen te schrappen in de komende drie jaar. En die komen bovenop de 8000 banen waarvan we al wisten dat die zouden verdwijnen. Bart Kamphuis van de Economie-redactie. Bart, we hoorden Moerland net. We hoorden het hebben over de Libor-affaire. Heeft die ook te maken met het aangezegde ontslag van de medewerkers? Nou, primair heeft deze nieuwe ontslagronde te maken met het inkrimpen van de Rabobank-organisatie. De Rabobank is vergeleken met andere banken pas vrij laat begonnen met het aanpassen van het personeelsbestand aan de nieuwe tijd. Laat het zomaar even noemen, waarin we veel bankieren via het internet en via onze mobieltjes. Uh, Rabobank is pas eigenlijk in 2011 uh, uh, daarmee begonnen... waar andere banken dat al jaren eerder deden. En ja, nu is die reorganisatie ook doorgedrongen... op het hoofdkantoor aan de Kroeselaan in Utrecht... waar eerder al duidelijk werd dat heel veel filialen uh, dicht zouden gaan... en dus ook personeel uh, zou verdwijnen. Uh, wordt nu duidelijk dat dat ook consequenties heeft... voor uh, de personeelsleden op het hoofdkantoor. Ja, maar het is lastig ja. om uit te leggen... Aan... Aan die mensen, dat je hebt net zo'n affaire gehad, die Libor-affaire. En nauwelijks een paar weken daarna uh, zeg je die mensen hun baan op. Ja, dat uh, uh, wilde ik net gaan zeggen: dat uh, naast deze nieuwe ontslagronde, de Rabobank gisteravond ook bekend maakte. Dat een deel van de activiteiten van Rabobank International, je hebt eigenlijk twee organisaties, je hebt Rabobank Nederland en je hebt Rabobank International, dat de Nederlandse activiteiten van Rabobank International, dat die zullen worden samengevoegd met de... ...activiteiten van Rabobank Nederland. Dat zijn mensen die zitten allebei al uh, op, op het hoofdkantoor... ...maar werken dus voor twee verschillende organisaties. Nou, die worden nu samengevoegd: Rabobank International Nederlandse Organisaties en Rabobank Nederland. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld. Maar het gevolg daarvan is wel dat uh, de, de leiding van het bedrijf, het bestuur... ...dat die meer grip krijgt op de uh, activiteiten van uh, Rabobank beter zicht krijgt daarop. En ja, dat kun je wellicht zien in het licht van uh, het uh, Libor-schandaal. Ja. Overigens uh, is dat, is, blijft het nog een beetje speculeren, want Rabobank wil behalve het uh, wat karige persbericht nog niks uh, zeggen, nog geen toelichting geven op uh, een en ander. Ja, praten ze, heb ik begrepen ondertussen met uh, de vakbonden. Maar wat ik niet ja. snap, uh, Bart, is uh, eerst kondigen ze al aan dat er een aantal banen verdwijnen en dan komt er nog eens een, een niet zo'n klein beetje, komt er nog eens een getal bovenop. Hebben ze zich dan in eerste instantie vergist of verrekend of valt het allemaal tegen? Ja, het, het, het, het ziet er inderdaad een beetje gek uit. Um, uh, Rabobank is dus met een enorme reorganisatie bezig. Uh, 8000 uh, arbeidsplaatsen verdwijnen. En uh, zoals zojuist gezegd, dat, uh, uh, daar is Rabobank relatief laat mee begonnen. En uh, blijkbaar uh, vinden ze het nu pas tijd om een indicatie te geven, want meer is het eigenlijk nog niet... van wat de personele consequenties zijn op het hoofdkantoor. Uh, de, uh, het hoofdkantoor dat al die filialen in het land aanstuurt... dat die filialen ondersteunt. Het is ook nog een, ja, eigenlijk een vrij ruime marge hè, waarin ze dat ja. uh, bekendmaken. 1000 A2000, dat is nog, nogal een verschil. En uh, Rabobank zei gisteravond ook dat het nog maanden kan duren... voordat duidelijk wordt hoeveel ontslagen het precies zullen zijn. Dus ze moeten dat nog helemaal door exerceren... Helemaal doorploegen van wat zijn nou precies die personele consequenties. Maar, en het, maar het zullen er zeker duizend tot 2000 zijn. En pas over een paar maanden zullen we weten hoeveel uh, dat echt precies zullen zijn. Goed, na half acht praten we er wel over verder door. Met een van die partijen die komende maandag aan tafel zit. De vakbond, de Unie. Dankjewel Bart. Ja. Dit is tot half negen. Het NOS Radio 1 journaal Met Bert van Sloten. Ondanks de toezeggingen van de Oekraïnse president Janukovic is het toch weer onrustig geweest vannacht in Kiev. De demonstranten raakten slaagst met de politie. Janukovic liet gisteren weten dat hij een kabinetswijziging gaat doorvoeren en de omstreden wet tegen demonstraties wil aanpassen. David Jan Godfra, onze correspondent in Kiev. David Jan, um, hoe was het vannacht? Ja, je zei het al, onrustig. Het begon in de loop van de, van de avond, gisteravond toen demonstranten vlakbij het parlementsgebouw... toch weer begonnen te gooien met, met molotov-cocktails... met stenen, met vuurwerk. Uh, en de politie reageerde daarop in eerste instantie met tragas. Er is ook weer met, met rubber kogels geschoten. En uh, ik kijk vanuit mijn hotelkamer precies op die, op die barricade daar. Dus ik kan zien wat er aan de hand is. En het is nog steeds aan de gang. Uh, dus de, de, de relatieve rust van gisteren en een deel van donderdag... Die, die is wel weer verdwenen. Ja, dus we kunnen de conclusie trekken... dat de demonstranten geen genoegen deden. ...met de toezeggingen van Janukovic. In ieder geval het deel wat, wat nu buiten staat... Uh, ...niet wat, wat die, die gevechten met de, met de politie uitvoert... Uh, ...daar gaat het lang, uh, lang niet ver genoeg voor. Waar die op uit zijn is het vertrek van president Janukovic zelf... ...en niks minder en nieuwe presidentsverkiezingen... ...en met, uh, met andere dingen, hoe ver die misschien ook nou kunnen gaan... ...zoals zij geen genoegen nemen. Ja, jij zegt het deel wat buiten staat... ...dat impliceert een beetje dat er een soort tweestrijd is. Uh, zie ik dat goed? Nou, het is niet echt een openlijke tweestrijd. Maar je ziet wel dat, dat, uh, zeg maar, het aantal mensen op die barricades waar het nu over gaat. Hè, dus waar gevochten wordt met, die, uh, met de politie. Dat wordt toch zoetjes aan wel wat minder. Het gaat hier om tientallen mensen, misschien honderd, iets meer. En, uh, ja, dat is, dus, dat is natuurlijk wel veel minder dan de tienduizenden, honderdduizenden die, die op andere momenten in de straat zijn geweest. En die in ieder geval ja, niet, het ge, niet het gevoel hebben dat ze moeten, moeten gaan, vechten, gaan vechten met de politie. Um, en dat, ik denk dat het ook de, de bedoeling van Janukovic wel is om die uh, oppositie te splitsen. Hè? Dus met voorstellen te komen, een beetje toezeggingen te doen op het een of op het andere moment, zodat een deel van de demonstranten van de oppositie zegt van nou ja, we hebben in ieder geval niet voor niks actie gevoerd Ja en een ander deel blijft doorgaan. Nou, wat dat betreft lijkt het er een klein beetje op dat hij zijn, zijn doel aan het bereiken is. Ja, want uh, dat zal uh, met name van het weekend duidelijk worden of iedereen weer de straat op gaat of dat het beperkt blijft tot dat kleine groepje. Ja, dat, uh, dat moet uh, inderdaad later dit weekend uh, duidelijk worden. De bedoeling is om morgen weer een, een grote demonstratie te houden in het centrum, uh, op het uh, dan het Centrale Plein in, uh, in Kiev, Ja, dan moeten we zien hoeveel mensen er, uh, er komen. Dat zullen er ongetwijfeld meer zijn dan er, dan er nu staan, hoor, want nu zijn er niet zo heel erg veel. Um, maar ja, of dit nog uh, zo groot blijft als het de afgelopen twee maanden geweest is, dat moeten we, dat moeten we zien. Vooral ook als, uh, als die, die voorstellen van Yanukovych komende week in het parlement behandeld zijn. Uh, dan moeten we kijken wat er daarna gaat gebeuren. Dankjewel, David-Jan. David-Jan blijft u op de hoogte houden. Binnenlands nieuws dan. Staatssecretaris Wekers van Financiën... die kan voorlopig niets doen voor de pomphouders in de grensstreek. Die pomphouders die dreigen ten onder te gaan... omdat Nederland de accijns heeft verhoogd. Tanken in België, tanken in Duitsland... is daardoor veel voordeliger geworden. Maar de accijnsverhoging is nodig, volgens Wekers... om de overheidsfinanciën op peil te houden. Al heeft hij wel begrip voor de pomphouders.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 En wat bedoelt u daarmee? Heeft u er geld voor over? Compensatie? Nou, ik heb uh, geen geld. We zitten in een uh, slechte economische budgetaire omstandigheid. Dus ik heb daar uh, geen geld voor. Tegelijkertijd heb ik tegen de Kamer gezegd... dat ja, kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, als we hier de accijns verhogen... we uiteindelijk doorweg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 In elk geval voor de zomer, voordat de Kamer met zomerreces gaat... dat ik met een goede evaluatie kom, eh, zodat we er dan ook over kunnen spreken. Maar sommige pomphouders hebben daar dus niks meer aan. Ik heb in de krant gelezen dat er ook al pomphouders waren... die in november of begin december al uh, de handdoek in de ring hebben gegooid. Dat vind ik zelf niet verstandig, maar uiteindelijk is het de keuze... van de ondernemer zelf of hij uh, vindt dat hij nog door kan gaan of uh, niet. Uh, ik kan in elk geval uh, na een paar weken kan ik nog geen conclusies trekken... Dat heb ik ook uh, met de Kamer besproken. En de Kamer heeft de meerderheid gezegd... van ja, als u dan in elk geval in, uh, in het voorjaar... Uh, in elk geval voor de zomer uh, met een goede evaluatie komt... dan spreken we de zaak uh, goed met elkaar door. En dan bezien we of er uh, al die niet-maatregelen moeten worden getroffen. Staatssecretaris Wekers van Financiën was dat. Peter Blok, die sprak met hem. Na acht uur dan hoort u een reportage van Jeroen Schudijzen. Die is het gebied langs de grens, maar eens eventjes ingegaan. Nu... 16 minuten, over 7, tijd voor Brooke mm, Fraser En wat zingt Brooke Fraser There is something in the water. Ja, zingt u maar mee. Ik ben een lina made of bright, pretty things. What she wears, what she wears, what she wears. Let's I'm <laughs> not Uit Australië komt het, en het nummer komt uit 2011. Een optimistisch geluid. Dat komt van de Syrië conferentie. Vertegenwoordigers van de Syrische regering en de oppositie die zitten vandaag samen in één kamer en zullen daar rechtstreeks met elkaar gaan praten. Maakte de speciale VN Gezant voor Syrië Brahimi bekend. We have agreed that we will meet in the same room. It will be really practical issues that hopefully. We we'll maken de discussies later easier. Door nou, eerst praktische zaken te behandelen, hoopt Brahimi dat verdere besprekingen makkelijker zullen verlopen. Sanne van Horen, onze correspondent. Gisteren werd er nog gedreigd met opstappen door de Syrische regering. En nu heeft Brahimi de partijen toch zover gekregen dat ze rechtstreeks met elkaar gaan praten. Dat kunnen we een klein succesje toch noemen. Uh, ja, alles wat ervoor uh, zorgt dat ze nog bij elkaar blijven op dit moment en praten, dat kun je een succesje noemen. En het idee was om ze gisteren al bij elkaar in één kamer te krijgen, dat lukte niet. Uh, dus ja, dat, dat heeft Brahimi mooi voor elkaar gekregen. Maar ja, het blijft toch overschaduwd worden door de mensen die daar niet in de Kamer aanwezig zijn. Uh, al die andere rebellengroepen die machtig zijn in Syrië, die zijn er niet. Uh, Iran is er nog altijd niet bij, ook een machtige factor in Syrië. Dus het blijft uh, horde lopen voor uh, meneer Brahimi en de twee onderhandelaars... die dan weliswaar met z'n drieën in één Kamer zijn. Goed, maar ze gaan met z'n ze praten. Er is een begin. Um, ze gaan klein beginnen. Waar, waar beginnen ze mee? We moeten afspraken maken die haalbaar zijn volgens Brahimi. Hij laat zich trouwens niet echt in de kaarten kijken. Daar is hij topdiplomaat genoeg voor. Maar dan moet je denk ik denken aan humanitaire afspraken. Dus dat er bijvoorbeeld een auto van gebied 1 naar gebied 2 kan... om daar mensen te helpen die die hulp echt hard nodig hebben. Ik denk dat je aan dat soort afspraken moet denken op korte termijn. En waar moet hij het vooral nog niet over hebben? Nou ja, over de toekomst van president Assad. Want dat is waar het woensdag zo misging. Hè? Dat uh, de oppositie en de Amerikanen zeiden... Uh, we moeten praten over een regering die macht heeft... en waar Assad geen deel van uitmaakt. En de uh, Syrische regering was er heel duidelijk over. We gaan het over heel veel hebben, maar daarover niet. En dat is het grote struikelblok. Dat is het al bijna drie jaar. Ja, en daar gaan ze voorlopig nog niet aan beginnen. Omdat ze weten... Dat dan de onderhandelingen meteen zijn afgelopen. Nou, dit is het begin. Um, dat ziet er naar uit dat het nog wel eens heel lang kan gaan duren. Ja, je moet denk ik ook niet denken dat Genève 2 het eindpunt in is. Daar, daar proberen al die partijen ook voor te waarschuwen. Dit is een lang proces, een proces met, nou ja, wat we dan vandaag hopelijk gaan zien... kleine stapjes, wat dan uiteindelijk tot grote stappen kan geleiden. Maar inmiddels zitten we dan bij Genève 3 eh, waarschijnlijk. En dat maakt het ook mogelijk, en ik heb zo het idee dat dat de hoop is dat als er maar kleine stapjes gezet wordt... Uh, dat die twee partijen elkaar beginnen te vertrouwen. Dat de mensen in Syrië uh, gaan denken... hé, hey, dit gaat ergens naartoe. En dat zij bijvoorbeeld druk kunnen uitoefenen... op die andere rebellengroepen die er nu niet bij zijn. Zodat als je bij Genève 3 bent of bij Genève 4... dat er misschien meer mensen aan tafel zitten. Ik denk dat dat... De lange termijnstrategie is van de Verenigde Naties. Waarbij je moet opmerken dat misschien eigenlijk niemand zo ver vooruit kijkt. Het is echt die kleine stapjes. Gisteren was het doel om ze bij elkaar aan tafel te krijgen. Dat is nu gehaald. Nu op naar het volgende doel. Precies. En wij kijken vooral in, ook in kleine stapjes naar vandaag. Dankjewel Sander. Sander van Horen was dat. Groningen. De kans is klein dat inwoners in het oosten van Groningen te maken krijgen met meer en met zwaardere aardbevingen als de NAM daar binnenkort meer gas uit de grond gaat pompen. Dat is de boodschap die vijf Oost-Groningse burgemeesters van de NAM kregen gisteren tijdens een gesprek. Bezorgde burgemeesters wilden weten wat de gevolgen zijn voor hun regio als de NAM straks minder gas oppompt bij Loppersum in het noorden van de provincie. Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldhamt reageerde opgelucht na afloop van het gesprek. Je hoort toch het verhaal, hier wordt meer gas geworden en wat betekent dat dan? Uh, Groos gesteld het feit dat hier een andere uh, bodemstructuur is. En ook gerustgesteld dat uh, het staatsvoorzicht dit uh, ja, toch heel consequent blijft monitoren. Want er komen meer trillingsmeters om de bodem in de gaten te houden. Maar bewoners in de regio die zijn er toch niet gerust op. Christel Knot, die is van gemeentebelangen in Veendam bijvoorbeeld, die heeft zo haar twijfels. We staan nu uh, bij de uh, gasopslag, de gasbuffer Zuidwending. Uh, we staan hier misschien wel op een paar miljoen kubieke meter gas. Uh, het gas wordt opgeslagen in zoutlagen die hier ver onder de bodem liggen. Daar is zout uitgehaald, daar ontstaan grote ja, holen. En daar wordt gas in opgeslagen, ingepompt en als het nodig is weer uitgehaald en op het gasnet uh, gezet. Het is hier heel rustig. We, we zien uh, een soort fabriek eigenlijk. Hè? We uh, kwamen hier naartoe, kwam ik ook al uh, buizen tegen die de grond in gingen en zo. Een, een Complex eigenlijk in de weilanden in de buurt van Veendam. Maar er gebeurt hier nog veel meer, hè? Uh, dat klopt. Nou, hier wordt uh, gas de bodem weer ingestopt en er weer uitgehaald. Uh, maar we staan hier ook in een gebied. Er wordt hier zoutwinning gepleegd, waardoor. Uh... Ja, we ook een, een bodemdaling hebben als het gevolg van, uh, van die zoutwinding. Dus we zakken hier een beetje. We staan vlak bij de verdubbeling van de N33. En hier is ook nog een groot windmolenpark uh, gepland. Er was ook nog uh, een plan van de Nam om hier gas te gaan winnen. Maar het veld wat hieronder ligt blijkt niet rendabel genoeg te zijn. Dus nou, gebeurt dat, van alles. Val, dat valt dan nog mee, maar ja. er gebeurt inderdaad <laughs> van alles. En dan horen jullie vorige week dat uh, bij Loppersen minder gas wordt gewonnen. En aan de randen, dus hier in de buurt, meer. Uh, baat jullie dat zorg? Uh, ja, dat baart ons wel zorgen. Want als je kijkt waar de actieve gaswinlocaties zijn, die zijn in hemelsbreed. Ik denk op een 10, 15 kilometer. Die zitten aan de rand van het Slachterumveld. Uh, het is dus niet direct onder onze bodem, maar wel vlakbij. En het feit blijft dat er evenveel gas gewonnen gaat worden. Lappen ze minder. Maar aan de randen dus bij ons meer. En we zijn wel heel benieuwd wat dat voor gevolgen voor ons kan hebben. Waar zijn jullie bang voor? Want uh, de gaswinning daar gebeurt al heel lang. Ja. Uh, hebben jullie daar dan last van? Uh, nee, we hebben er nog, uh, er nog geen last van. Maar het is wel, uh, ja, je vraagt je wel af wat er gebeurt op het moment dat hier de productie verhoogd wordt. Bij Loppersum wordt die verlaagd, hier wordt die verhoogd. Nou, er wordt altijd gezegd, ook in het verleden, nee, dat er veroorzaakt geen overlast, geen aardbevingen. Maar telkens weer is gebleken dat de overlast er wel komt, dat de aardbevingen zwaarder worden. Dus uh, ja, wie garandeert ons dat, dat dat hier niet gaat gebeuren? Nou is er een gesprek geweest tussen vijf burgemeesters hier uit de regio en de Nam. Ja. En die waren eigenlijk heel gerustgesteld. Die zeggen, oh, maar uit rapporten blijkt dat dit een hele stugge bodem is. Dus uh, de kans is klein dat hier meer en zwaardere aardbevingen plaatsvinden. Dus jullie maken hier... Zorg om niets? Nee, maar die verhalen zijn ook 50 jaar in Noord-Groningen verteld. En wat ik net al zei, bij Huizingen was een, een aardbeving van 3,8. En dat was ook niet voorspeld. Uh, en we hebben op dit stuk uh, te maken met, wat ik al zei... heel veel activiteiten in, uh, in de bodem. Klopt, hier zitten andere onderlagen onder. Maar en zoutwinning en gaswinning... de grond in eruit, een windmolenpark erop... dat is wel heel veel bij elkaar op een, op een klein gebied. Plus dat we vlak in de buurt van de andere actieve gaswinningsputten zijn. Uh, nou ja... Dan hoop je wel dat het goed gaat. Christel Knot was dat van Gemeentebelangen in Veendam. Bijdrage was van Rienk K. Maar straks nog iemand uit Groningen: Arjen Robben. Hij maakte namelijk gisteren zijn rantree. Ziggo heeft Office Basis: het alles in één pakket voor ondernemers.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 Elk wintersportseizoen regelen verzekeraars zo'n 100 vliegtuigen... om pechvogels weer veilig thuis te brengen. Kijk op fijn-dat-we-verzekerd-zijn.nl Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Dit is Radio 1. Het is bijna half acht. Tijd voor het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn demonstranten weer slaags geraakt met de oproerpolitie. De betogers bekogen de politie met molotovcocktails, stenen en vuurwerk. En daarop zetten agenten traangas in. De onrust slaaide weer op nadat president Janukovic toezeggingen had gedaan. Maar volgens de oppositie komen die toezeggingen te laat en moet Janukovic aftreden.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 In Genève bespreken vertegenwoordigers van de Syrische regering... en de oppositie vandaag eerst de eerste situatie in de stad Homs. Door het conflict eerst op kleine schaal te bespreken... willen ze onderling vertrouwen kweken. De partijen trekken twee dagen uit voor het overleg... over humanitaire hulp aan Homs... waar opstandelingen zijn omsingeld door de troepen van Assad. En de Amerikaanse beurzen zijn gisteren flink onderuit gegaan. De Dow Jones-index sloot 2 lager... en had daardoor de slechtste dag sinds juni. Beleggers maken zich onder meer zorgen... over de tegenvallende economische groei in China de Dan gaan we naar het weer. Ben Langkamp van Weerplaza.nl. We krijgen vandaag een spannende weerdag. Want hoe het weer zich exact gaat ontwikkelen... is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is het weer van vanochtend en vanmiddag. Het is grotendeels bewolkt. En af en toe valt er wat motregen. En in het noordoosten kan er wat motsneeuw vallen. De temperaturen liggen in het noordoosten de hele dag onder het vriespunt. In de rest van het land loopt de temperatuur op naar zo'n 2 tot 5 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen... en in het noorden en oosten gaat die regen over in natte sneeuw. In Groningen en Drenthe valt droge sneeuw vanaf een uur of zeven vanavond... en daar wordt het dan echt glad. Temperaturen gaan oplopen. Vanavond wordt het zo'n 6 à 7 graden in een groot deel van het land... dus in het westen, midden en zuiden zijn er geen gladheidsperikelen... De wind kan daar wel een rol spelen, want vanavond zijn er stevige windstoten mogelijk. Rond 7 à 8 uur trekt een lijntje met een zware buurtland binnen... en dan zijn er windstoten aan zee mogelijk van 90 km per uur. Daarna draait de wind naar het noordwesten... en staat er een stormachtige wind langs de kust, windkracht 8... en die voert die zachte lucht aan richting het midden, westen en zuiden van het land. Maar in het noordoosten blijft het sneeuwen, ook in de nacht... en daar wordt het dan dus glad en gaat het later in de nacht vriezen... met temperaturen zelfs tot misschien min 5 of min 6 graden. Morgen overdag hebben we te maken met uh, rustig weer in eerste instantie. Later op de dag gaat het regenen en kan er in het noorden en oosten opnieuw sneeuw vallen. We gaan zo eens kijken hoe de situatie is in Cairo. Drie jaar na het uitbreken van de revolutie. We bellen met een Nederlandse Egyptische student. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekeren. Ja.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 Massaanslag bij de Rabobank. 1000 tot 2000 banen verdwijnen bij het hoofdkantoor in Utrecht. Reden is een reorganisatie. Eerder kondigde de bank al aan 8000 banen te schrappen... bij alle vestigingen van de bank in het land. Enwin Roggis van de vakbond De Unie. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt dit voor u ook uit de lucht vallen? Ja, in zoverre dat wij natuurlijk wel wisten... dat er wat gaande was bij de lokale banken. En uh, dan, uh, dan kun je verwachten dat er wat, wij, uh, wat Nederland ook zal gaan gebeuren. Maar in december nog werd aangegeven uh, uh, dat dat mogelijk op 15% zou zijn. Maar uh, dit uh, is dus veel meer dan wij hadden uh, kunnen vermoeden. Ja, duizend tot 2000. Dat is ook nog wel een masje tussen duizend en 2000 mensen. Heeft u enig idee hoe dat kan? Nee, dat begrijp ik ook niet. En eerlijk gezegd. Uh, heb ik daar ook uh, de bank om, uh, om gevraagd. Wij hebben uh, gisteren kort overleg uh, gehad. En daar uh, uh, ja, werden geen details bekendgemaakt. Dat zou allemaal maandag wel komen. Uh, ook het aantal was toen niet genoemd. Dus ik weet ook niet uh, waar daarna dus die duizend tot twee duizend vandaan komt. Uh, een verschil wat uh, aanzienlijk is natuurlijk. Dat betekent zoveel misschien. Dus uh, we weten echt niet wat het gaat worden. Nee, het enige wat u weet is dat de Rabobank zegt in het persbericht... dat ze de organisatie efficiënter wil maken. En dat betekent mensen eruit. Ja, blijkbaar. Ik heb het persbericht dus ook uh, gelezen, maar uh, nadat u hem ook had ontvangen. Uh, en uh, uh, ja, uh, dat lees ik ook. En uh, wat ik dan dus uh, uh, zie is dat alle banken eigenlijk de kost inkomratio ratio uh, dat betekent uh, uh, uh, hoeveel ze uitgeven per oh. verdiende euro... Ja. Uh, dat ze daar een soort van race om doen om dat zo efficiënt mogelijk te maken. Maar ja, waar is op een gegeven moment de grens, uh, de kritische grens? Daar maak ik me wel zorgen over als alle banken op die manier gaan sturen. De Rabobank ja. was de enige waarvan ik dacht dat ze dat nog niet deden. Nou is maandag een beetje een rare dag. Want uh, maandag gaat uh, de Rabobank ook naar de beurt met uh, die ledencertificaten. Uh, heeft het daar misschien iets mee te maken? Ja, ik durf dat echt niet te zeggen. Ik, uh, uh, ik weet dat dat inderdaad speelt... Uh, en ja, als dat zo zou zijn, dan uh, wordt de medewerker misschien speelbal van beurskoersen. Dat mag ik toch niet hopen. Nee. Um, het is ook een beetje een gekke periode bij Rabobank. Wij lieten aan het begin van deze uitzending om zeven uur Piet Moerland horen uh, over die Libor-affaire. Die zei van nou, ik hoop dat het geen effect heeft op uh, de medewerkers. Ondertussen weten we dat uh, een andere topbestuurder, meneer Schat, 1,2 miljoen euro heeft meegekregen. Daar kan je een aardig sociaal plan voor opstellen. Nou, sociaal plan hebben we gelukkig al voor de medewerkers. Dat loopt tot uh, eind 2015. Uh, uh, maar ja, wat mij betreft gaat het niet om het, uh, uh, de sociale gevolgen uh, af te dichten. Het gaat mij om uh, dat, uh, dat de werkgelegenheid behouden wordt in de sector. Want die staat al zo ontzettend onder druk. En u juist gaat, de Rabobank dus, was toch degene... Ja, u gaat dus, op, als ik even mag, op voorhand niet akkoord met wat de Rabobank wil. Namelijk die 1000 tot 2000 mensen er extra uit. Uiteindelijk is het de OR die daar natuurlijk ook haar visie op moet geven. Maar voor zover ik weet is de OR daar nog niet eens volledig over geïnformeerd. Dus uh, zeker als ik hoor 1000 tot 2000 kan ik mij niet voorstellen... dat er al een, een plan ligt waaruit blijkt hoeveel mensen daar ontslagen worden. Ja. Nou is er nog iets. In de volkskant van vandaag staat dat de Nederlandse Bank ook een mening erover heeft. Die zegt namelijk dat ze de financiële huishouding van de lokale kantoren niet vertrouwen. En dat dat misschien de achterliggende reden is. Als dat het zo zou zijn, dan zou je bijna denken... dat juist de, uh, Raadbank Nederland meer geïnvesteerd moet worden. Want dat is uiteindelijk het, uh, de, de toezichthouder op de lokale banken. Ja. Veel vragen dus nog. En uh, om dit is nog niet de tijdstip voor de antwoorden. Wellicht krijgt u die maandag. In ieder geval, dat hoop ik ook. Dank voor het gesprek. Ja, Erwin Rog was dat van de vakbond De Unie. En Robben dan. Die heeft na bijna twee maanden afwezigheid vanwege een knie knieblessure... zijn randtree gemaakt bij Bayern München. Hij viel in in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Bayern won met 2-0. Eigenlijk voelt Robben zich nog niet 100% fit. Maar ja, de club had hem nodig. We hadden natuurlijk vanavond hadden we, we wat blessuren gevallen. En uh, we hebben natuurlijk ook wat jonge jongens op de bank. Um, dus nou ja goed, daarom ben ik ook mede. Daarom ben ik, mee, ben ik meegegaan. Uh, ik ben natuurlijk nog niet zo heel ver. Ik heb ben nog niet heel veel uh, groepstraining achter de rug.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 Uh, dus dat is eigenlijk alleen maar helemaal alles positief. Uh, en nu is het gewoon zaak om, om, om, om trainingsminuten te gaan maken. En dan uh, wedstrijdminuten te gaan maken. En gewoon steeds meer gaan uitbouwen. Hoe heeft u de afgelopen periode eruit gezien? Zo rond de jaarwisseling? Oh, rond de jaarwisseling was gezellig hoor. Ik heb, uh, ik heb wat dat betreft... Het uh, was ook wel heel erg belangrijk. Uh, na zo'n uh, zo uh, zo zwaar jaar ook wel. Um, ja uh, Goed hersteld. Uh, lekker met de familie weg geweest. Knieën. Uh, hè? Ja, nou ja, goed. Dan, dan, dan. ik heb ook op de vakantie ook wel doorgetraind. Fysio is met me mee geweest op vakantie. En, uh, nou ja, dat heb ik in, op trainingskamp in Qatar hebben we dat uitgebouwd. En wat dat betreft weer, ja, wel weer hard gewerkt om weer terug te komen. En, nou ja, nu is het gewoon zaak om, uh, om rustig door te gaan. Ja, dat is een bijzondere vakantie als de visio ook nog eens een keertje meegaat. Rachna, niet mee, je maakt het interview. Nu aan de lijn. Uh, Rachna, want we gaan het hebben over de Eredivisie. Spannend blijft het. Uh, we hebben natuurlijk vier ploegen bovenaan die meedoen in de strijd om de titel. Ajax, Vitesse, Twente en Feyenoord. Laten we eens met Feyenoord beginnen. Tikkie gekregen na de nederlaag tegen Ajax in de beker. En die moeten nu tegen ADO. Werkt dat door? Uh, dat weet je nooit, maar wat we wel weten is dat Ado Den Haag een uh, gevaarlijke ploeg is voor, uh, voor Feyenoord. Omdat het ja toch een klein beetje een derby is. Het is allebei Zuid-Holland en het is allebei niet ver van elkaar verwijderd. Het is altijd een wedstrijd die Feyenoord uh, scherp moet, uh, moet ingaan. Nou waren er van de week wel wat mensen in die bekerwedstrijd tegen Ajax die ja, niet helemaal zichzelf waren. Hè? Lex Immers bijvoorbeeld, niet goed. Jordi Klaasie toch eigenlijk ook een... een nou ja, laat ik zeggen een halve international, misschien wel een hele. Uh, ook niet goed op het middenveld van, de, van Feyenoord. Uh, maar voetballen in de arena, laten we ook eens zo eerlijk zijn, daar kan Feyenoord verliezen. Uh, ga even terug naar vorig weekend. Kijk wat uh, er toen werd gepresteerd, die, die, die, ja, die, die, die geweldige wedstrijd die er werd gespeeld tegen, tegen FC Utrecht. Die zo ruim gewonnen werd met die vier doelpunten in de eerste twintig minuten. Dus als je dat Feyenoord nou weer bijpakt, ja, dan zou je zeggen, Feyenoord heeft toch wel veel te bieden, maar Feyenoord heeft natuurlijk steeds die druk op de nek: van één keer verliezen. De concurrentie wint, dan is het klaar. En ja, de grote vraag is: denk ik: wat mij betreft, uh, gaat die ploeg dat redden? Trekt die ploeg dat? Ja, goed, maar dat hebben die anderen natuurlijk ook. Laten we die anderen er dan eventjes bij nemen. Vitesse, want die spelen een derby benen tegen uh, NEC. Dat is ook een lastige wedstrijd altijd. Ongeacht van op welke plek op de ranglijst je staat. En NEC gaat ook wel lekker. Ja, nee, maar dat is waar. Maar wat je net zegt... er is natuurlijk een verschil tussen, tussen Vitesse en Ajax, de koplopers... en Feyenoord, wat daar vier punten achter staat. Als Vitesse één keer verliest, is dat niet meteen over. Voor Feyenoord kan dat gat dan behoorlijk groot worden. Dat kan zeven punten worden. Even terug inderdaad naar, naar Vitesse tegen, tegen NEC... Ja, het is een gek weekend, want dat is een derby. Dat geldt ook voor Cambuur-Heerenveen. Het is ook Groningen-Twente. Het zijn allemaal wedstrijden die iets speciaals hebben. Dus ook Ajax uh, tegen, tegen Feyenoord. Nieuwe man bij Vitesse, uh, die Traoré. Daar hebben we het vorige week al even over gehad. En een middenvelder die, ja, uh, die, die een grote naam heeft opgebouwd al... ondanks zijn jonge leeftijd. Uh, gehuurd weer van Chelsea. Kan eindelijk gaan spelen... Heel benieuwd of, of Vitesse zich door dit soort wedstrijden heen weet te slaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Marco van Basten... in, dat, in die ontmoeting tussen Cambuur en Heerenveen... die zegt, nee, als voetballer ook al staat hij zich op voor... elke wedstrijd is er gewoon één van de, in dit geval in Nederland... 34 die we spelen. De media, de supporters, die zorgen wel voor alle ruring eromheen... en wij moeten, en dat geldt dus ook voor Vitesse... ons gewoon focussen op de tegenstander... en al die sentimenten buitensluiten. Dit zijn gewoon drie punten, niet meer, niet minder. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En daar heeft Van Basten natuurlijk gelijk in. Ja, ik heb nog tijd voor één vraag, uh, Ragnar. En daar moeten we nog kort over zijn. Ook Ajax naar Kohit. Geen probleem? Normaal gesproken niet. Uh, dat is de terugkeer van Marco Overmars. Nou ja, normaal gesproken moet Ajax dat, uh, dat gaan winnen. Ik denk niet dat Ajax een uh, club is die in deze fase... nog dat soort wedstrijden uh, ja, vreest. Dat daar nog puntenverlies geleden gaat worden. Daarvoor zijn volgens mij de verschillen echt uh, te echt grote linders. Het wordt het weekend van de derby's. Dankjewel, Ragnar. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Vandaag, drie jaar geleden, begon de revolutie in Egypte. Maar gisteren, aan de vooravond van die verjaardag, was het een dag vol met geweld. Vier bombblasts in Egypte, Vier reminders dat het land blijft op de brink. Je kunt nu zien de grote krater die achter de blast De sprongen ramen een compleet vernielde voorgevel. Het hoofdkantoor van de politie in het centrum van Cairo is zwaar geraakt bij de eerste aanslag. Dit zouden zijn een van de meest secure locaties in Cairo. Het was een obvious target. Dat de eerste aanslag gericht was tegen een zwaar beveiligd hoofdkantoor doet de alarmbellen afgaan. De attackeren to reach deze spot and to send a message to the very heart of the security establishment. Voor de aanhangers van de legerleiding is het duidelijk dat de intussen verboden beweging van moslimbroeders verantwoordelijk is, maar het die ontkent. In verschillende Egyptische steden kwam het vandaag trouwens tot rellen met moslimbroeders. Ook daarbij vielen meerdere doden. Hoe meer geweld, hoe steviger de positie van Al-Sisi lijkt te worden. Drie jaar van de revolutie, de prospects voor Egypte stabiliteit en zijn democratie meer remote dan ever. Drie jaar na de revolutie lijkt het zich op een stabiel en democratisch Egypte verder dan ooit. Al dus deze laatste Britse verslaggever. Nederlandse Egyptische Samira Ibrahim studeert aan de Universiteit van Cairo. En heeft de afgelopen drie hectische jaren in Egypte intensief meegemaakt. Ze is nu aan de lijn. Um, Laten we het eerst even hebben over de dag van, van, van gisteren, die gewelddadige dag. Hoe zijn de mensen daaronder? Hoe is de sfeer op straat in Cairo? Ja, de, ja, gisteren was echt een uh, hele rare dag met die vijf bomontloffingen. Maar uh, toch zijn er nog wel jongeren de straat op gaan om te protesten. En uh, ja, maar de, wat oudere mensen die hebben daar, uh, die waren erg onrustig... over wat er gisteren anders gebeurde. Want die willen toch graag gewoon een stabiel land... waar iedereen rustig naar zijn werk kan en gewoon rustig zijn leven kan leiden. En, leiden. en die jongeren die hebben dat niet meer. Die willen gewoon uh, weg met het oude regime. Ja, maar goed, het is inderdaad ondertussen al drie jaar eigenlijk drie jaar onrust. Ja. En dat betekent voor die oudere mensen, die trekken de conclusie van: nou ja, het is nu wel een keertje uh, genoeg. Is het het waard, uh, deze drie jaar? Uh, ja, de uh, laatste drie jaar waren eigenlijk echt uh, ontzettend rare jaren, want niemand had dat bedoeld. Met, uh, met, met 25 januari in 2011 toen we het op straat op gingen. Om, weg, om het oude regime weg te halen. Uh, en zoals ik al zei, er zijn jongeren die er nog steeds mee doorgaan... en ik ben er een van die vindt dat het wel waard is. En uh, ja, we hadden laatst ook het referendum... en daar kun je ook duidelijk aan zien aan de uitslagen dat de meeste wat oudere mensen zijn gaan stemmen voor ja omdat die gewoon een rustig land willen. En de meeste jongeren zijn eens naar het referendum gegaan. Ja, maar je kan ook zeggen, van drie jaar geleden begonnen jullie uh, met heel veel uh, idealen. Um, ja. Vooral uh, weg met onderdrukking door het leger, uh, weg met Mubarak. Um, wat is daarvan terechtgekomen dan? Ja, tot niet alleen maar dat uh, Mubarak weg is gegaan. Ja. Het, het, de onderdrukking van het leger is juist uh, steeds erger geworden. Ik vind het nog erger dan voor de revolutie in 2011. Ja, dus de vraag blijft nog steeds: van was dat het waard? Want waar kom je dan uiteindelijk uit? Dat is de, de komende. Ja, voor mij is dat sinds vorig jaar erg onduidelijk. Want we hadden vorig jaar dan de moslimbroederschap. En daar was ook iedereen. De, de meeste mensen waren daarmee tegen. Dus uh, ja, het is erg onduidelijk. Maar dat. Dat verandert niks van het feit dat, ook al is het erg onduidelijk, wat we wel zeker weet, is dat we niet meer terug willen naar dezelfde onderdrukking van vroeger. Nee. En dat gebeurt nu. Dat wordt steeds erger de, komende, de afgelopen tijd. Dat, dat ontzettend erg. Wat voor dag wordt het vandaag? Ja, vandaag is een spannende dag. Eigenlijk weet niemand nog precies wat er gebeurt. Maar wat we wel zeker weet, is dat als, als, als de jongeren vandaag niet. Duiden dat kunnen laten merken dat ze het er niet mee eens zijn, dat het dan de komende dagen rustiger wordt. Maar als de, jongens, als de jongeren iets bereiken vandaag, dan denk ik dat het de komende dagen ontzettend onrustig wordt. Dus uh, vandaag weet niemand nog precies wat er gaat gebeuren. Maar het wordt wel een erg spannende dag. Spannende dag dus. Ik dank u wel voor het gesprek, Samira Ibrahim vanuit Egypte. Verpleegkundigen die hebben te veel schrijfwerk. Alles van een patiënt moeten ze registreren. En dat is al jaren een punt van ergernis. De mensen in de zorg zitten inmiddels aan hun tax. Blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS... en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. En daaruit blijkt dat de helft twee tot drie uur per dag... kwijt is aan registraties. Eén op de vijf verpleegkundigen geeft zelfs aan... meer dan drie uur daarvoor nodig te hebben. Elma Zijgstra is directeur van de beroepsvereniging VNN. Schrok u van de resultaten trouwens van dat onderzoek? Nee, niet echt. Helaas niet. Uh, we krijgen vaker signalen dat de regeldruk de afgelopen vijf jaar in grote mate is toegenomen. Ja. Uh, we schikken wel van het hoge percentage en het zit verpleegkundigen en verzorgenden dus erg hoog ja. dat die regeldruk zo is toegenomen. Om even een beetje een inzicht te krijgen. Wat moet er allemaal geregistreerd worden? Uh, nou, dat... Dat komt vanuit verschillende uh, bronnen, de vraag. De IGZ wil allerlei gegevens hebben, de overheid, uh, de verzekeraars. Er is een enorme behoefte aan transparantie, ook door de maatschappij. Um, en ook in de organisatie zelf heeft men behoefte om bepaalde gegevens maar om om een voorbeeld, wat, vast te leggen. Geef eens een voorbeeld. Uh, nou, laat ik het even bij de beroepsgroep zelf houden. Ja. De beroepsgroep wil ook graag inzicht hebben in wat. De resultaten van het eigen handelen is. En dan moeten we denken de resultaten op het voorkomen van doorliggen. Het voorkomen van uh, uh, uitdroging. Het voorkomen van pijn. Als je dat. Goed wil doen en wil verbeteren, moet je ook weten wat je doet, wat de resultaten zijn en waar je dus je verbeteringen op moet maken. Ja. Nou, dat is voor verpleegkundigen en verzorgenden natuurlijk evident, maar de inspectie wil ook uh, zaken zien rondom patiënten, uh, wat de patiënten zelf allemaal uh, vinden. Uh. Oh, dus je moet ook niet alleen registreren van wat je zelf hebt gedaan als verpleegkundige, maar je moet ook nog een keertje gaan vragen aan de patiënt wat hij ervan vindt. Ook, ja. En dat moet je ook allemaal, hè, en dat is dan het uh, laat zeggen het, het erge, ook allemaal opschrijven? Dat moet opgeschreven worden. Het moet vaak ook in verschillende bronnen vastgelegd worden. Elektronisch, op formulieren. Soms moet één soort vraag op drie verschillende manieren worden uitgevraagd. Um, dus dat maakt dat die verpleegkundigen en verzorgenden het zoveel tijd aan kwijt zijn. Ja, en het gaat ten koste, mag ik dat zo kort door de bocht zeggen, van de handen aan het bed? Absoluut. absoluut. He, als je hoort dat uh, sommige verpleegkundigen en verzorgenden. Twee tot drie uur per dag. Bezig zijn met registreren. Dan kun je je voorstellen. dat staan ze niet naast de patiënt. Ja. Dan zitten ze achter een pc. Of ze zitten achter een formulier. Ze zijn in ieder geval niet in, in gesprek met de patiënt. En met uh, verzorgende handelingen bezig. En Wat ik in die enquête ook lees. Is uh, dat het als zwaarder wordt ervaren. Dan een paar jaar terug. Heeft dat te maken met dat we nog veel meer willen weten. Of, of is, is er een andere verklaring voor? Nou, nou, het, is, het is meer willen meten, weten, meer willen meten. Um, het is ook wel een beetje ingegeven door het feit dat er juist wat ik net ook wel een beetje zei vanuit die verschillende bronnen gevraagd wordt. Voorbeeldje in de, in de ziekenhuis is de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan het patiëntenveiligheidssysteem. Um, daar zijn ook weer op tien verschillende uh, uh, behandelingen uh, vragen ontwikkeld waar verpleegkundigen hun rol in vervullen. Ja, kortom, uh, uh, iedereen wil veel meer weten. Wat moet er dan gebeuren uh, om te zorgen dat die last, die registratielast... om het zo maar eens te noemen, dat die minder wordt? Nou, er moet eerst gekeken worden naar de bronnen... waar, uh, de, waar de vragen in vastgelegd moeten worden. Dus kijken, wat kun je enkelvoudig uitvragen? Dat ja, en je het niet drie keer moet registreren. Dat je het niet drie keer moet registreren. En wat heel essentieel is, is dat verpleegkundigen en verzorgende... goed teruggekoppeld krijgen wat nou hun resultaten zijn waar ze gemeten hebben, uh, ook als het niet per se over hun eigen handelen gaat... maar waar ze aan bijgedragen hebben. Want dat maakt de motivatie om die registratie goed uit te voeren alleen maar groter. Ja, dat je een beetje weet waar je het voor doet eigenlijk. Ja. ja. En, en hoe staan de andere uh, spelers in, in dit veld erin De verzekeraars, want die willen natuurlijk ook wel uh, van alles weten... om uh, nog maar niet te hebben over de inspectie. Ja, nou ja... Ieder kijkt vanuit zijn eigen positie... naar wat uh, in organisaties vastgelegd moet worden... rondom het patiëntenzorgproces. Uh, uh, uh, daar is onderling niet veel... Uh, uh verbinding in en niet veel overleg over. Het wordt wel door partijen gezamenlijk gezien als een probleem. Yeah. Ja, er zijn ook nou ja, ik zou bijna zeggen, zou u niet met z'n allen eens eventjes in gesprek moeten... om uh, dit probleem op te lossen? Nou, dat gebeurt. We hebben met partijen van de agenda voor de zorg, zoals we dat uh, noemen... hebben we nog niet zo lang geleden uitgebreid gesproken... over de toenemende regeldruk. Eerst moet je dan goed kijken, waar komt dat vandaan? Uh, dat hebben we nu... op. Wel redelijk scherp. En vervolgens moet je met elkaar gaan denken... Van nou, wat willen we, welke, op welke resultaten willen we sturen... en welke gegevens heb je daarvoor nodig... en wat moet je dan gaan meten? Het is natuurlijk een heel complex vraagstuk... Ja. juist omdat er zoveel spelers bij betrokken zijn... Ik snap het. Nou ja, dit gesprek hoeft u in ieder geval niet te registreren. Mevrouw Zijlstra. Nee. <laughs> dank u wel. Ik dank u ook. Helma okay. Zijlstra was dat. Directeur van de beroepsvereniging VNWN. Eh, VN. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Hier is Raymond Serré. Goedemorgen, Raymond. Zet de koptelefoon op. Hoi, hey Bert. Zo. En wat heb je voor ons? Eh, uh, ik. Ik okay, begin met de zorgverzekeraar Achmea. Die heeft al weken problemen met de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten. Volgens RTV Oost wachten duizenden patiënten met zo'n pgb... al sinds 10 januari op hun geld. RTV Oost-verslaggever Tom van het Einde over wat er misgaat bij Achmea. De problemen zijn al ontstaan in december... toen Achmea een aantal ICT-systemen samenvoegde. Ze voegden ze samen met die van een andere zorgverzekeraar, is in dit geval. En eigenlijk ging het toen allemaal fout. En uh, de eerste betalingen in 10, op 10 januari ja, die kwamen maar niet van de grond. En dus zitten mensen nu met rekeningen die ze wel moeten betalen... voor zorg die ze al hebben gehad, maar die ze niet kunnen betalen... omdat ze dat PGB-geld uh, niet hebben gehad, dat persoonsgebonden budget yeah. niet hebben gehad. Achmea bevestigt tegen RTV Oost dat zo'n 5 tot 10 procent van haar klanten... met een pgb nog steeds geen geld heeft ontvangen. Veel Amerikaanse media besteden aandacht aan de levensbeëindiging van een zwangere vrouw. Een Texaanse rechter heeft het ziekenhuis waar de vrouw verblijft bevolen... om de machines die haar in leven houden stil te zetten. De vrouw is hersendood nadat ze twee maanden geleden een hersenbloeding kreeg... Stelde ze vast dat door zuurstofgebrek haar kind niet levensvatbaar zal zijn. Volgens de New York Times zorgde de zaak in de VS voor een emotioneel debat over euthanasie en abortus. In de Volkskrant een reportage over lokaal Italiaans verzet tegen de HSL-spoortunnel. De tunnel van 57 kilometer lang moet dwars door de Sousa-Vallei in de Alpen gaan. En zo een HSL-verbinding tussen Lyon en Turijn mogelijk maken. Voorstanders zeggen dat de HSL-lijn dé ontbrekende schakel is in het Europese spoornetwerk. Maar in de Sousa-Vallei willen ze de trein niet. Ze zijn bang voor de asbest die uit de berg kan komen... en vinden de vele miljarden die nodig zijn voor de aanleg geldverspilling. Britse krant The Guardian die heeft nieuwe informatie... over omgekomen bouwvakkers in Qatar... bij de bouw van voetbalstadions voor het WK. Officiële documenten staat, dat alleen al uit Nepal... 185 mannen bij het werk zijn verongelukt... Nepal is slechts een van de landen die immigranten levert voor de bouw. The Guardian verwacht dat het dodental flink zal oplopen... als meer zaken aan het licht komen. Amerikaanse televisiezender Fox die heeft de rechten gekocht van Utopia. Het nieuwste realityprogramma van SBS6. President John de Mol zegt in de Telegraaf... dat ook veel andere landen interesse hebben. De Amerikaanse versie van Utopia wordt primitiever dan de Nederlandse, zegt de Mol. Hij noemt het een succes dat er vanuit de VS al na drie weken belangstelling is... bij het internationaal succesvol... Of The Voice duurde dat volgens de MOL drie maanden. Ander Nederlands succes in de Verenigde Staten. Dat is voor het meisje met de parel. De beroemde schilderij van Johannes Vermeer was voor drie maanden uitgeleend aan een museum in New York. Volgens het AD heeft dat museum de Frick in die drie maanden een kwart miljoen bezoekers getrokken. Dat is een recordaantal voor het museum. En ook alle koffiemokken en tassen met een afbeelding van het meisje zijn uitverkocht. Het doek gaat nu nog naar Bologna en keert tegen de zomer weer terug naar het Mauritshuis in Den Haag. Kunnen we het weer in Nederland zien. Nou, mag ik nog één foto, Raymond? Uh, in uh, Groningen is die genomen. Het uh, Telegraaf heeft het erover. Welkom, winter. Het is groen. Het is ook een beetje wit. Maar het is wel leuk komt te zien. Iemand op een Nederlandse vlag die gaat uh, sleetje rijden naar beneden. Uh, alleen in noorden, noordoosten, is er een beetje sneeuw gevallen. In het westen wordt het regenachtig. Hoort u straks meer over in het weerbericht. Straks na acht uur nieuws over Meafita, de thuiszorgorganisatie die een paar jaar geleden failliet ging. Zaak is nog steeds niet afgerond. Meer details blijf luisteren.